Uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Asielzoekers die overlast veroorzaken mogen niet... De bus worden vervoerd. Die oproep heeft de Tweede Kamer gedaan aan staatssecretaris Harbers. Die had zelf ook al gezegd dat het niet de bedoeling is, maar de Kamer vond hem niet stellig genoeg. Gisteren. Hmm? Ja, ik heb hem gestuurd. Goedenavond, dames en heren. Het traditionele belletje is weer kapot. Dus ik dacht, laat ik u met een ferme klap welkom heten in onze openbare raadsvergadering... en niet alleen u natuurlijk ook, hier de mensen op de publieke tribune... en onze luisteraars en kijkers thuis. Mijn eerste vraag is aan meneer Hermsen. Heeft hij gisteren een prettige verjaardag gehad? Dit is een ja-nee vraag. Jazeker. Goed, dan uh, achteraf feliciteer ik u namens deze raad... en de samenleving toch nog een beetje mee. En ik kan dat ook onthouden, want vandaag is mijn oudste broer jarig... En ik dacht, dit is de eerste keer in deze periode dat ik op zijn verjaardag vergader. Dus ik memoreer dat toch maar stiekem, dan heb ik hem impliciet gefeliciteerd. <lacht> ik vermoed dat hij verstandigere dingen doet, meneer Drommel. <lacht> Voor de luisteraars thuis, er wordt vanuit de zaal gesuggereerd dat hij luistert. <lacht> ja. Uh, nou, dan heb ik de opening denk ik wel weer gehad in ons zonovergoten Zandvoort. En ga ik naar mededelingen. Zijn er van uw zijde mededelingen over mogelijke belangenverstrengeling en betrokkenheid? Ik kijk even rond. Dat is niet het geval. Dan heb ik zelf nog een mededeling. U mist twee raadsleden. Er staan twee stoelen leeg. De heren Deen en Van Marlen zijn verhinderd. Dus dat betekent dat we vandaag compleet zijn met 15. Ik zeg het er maar bij. Um, dan ga ik naar de loting. Eens dus even kijken wie wij kunnen vereren. En ik trek het nummer 12. Meneer Kramer, als er tot een hoofdelijke stemming komt, dan ga ik bij u beginnen. En uitlokking is strafbaar, dat weet u. <lacht> ik zag uw glimlach voor de luisteraars thuis. Goed. Wij gaan naar het volgende agendapunt, het vaststellen van de agenda. Zijn er voorstellen tot wijziging of aanvulling, uwzijds? Ik kijk rond. Nou, Meneer. Geen Hendricks. voorstel tot wijziging, maar eigenlijk een vraag. Mag dat ook? Uh, als die betrekking heeft op de agenda, wel. Ja, want bij de. Even kijken. Punt 9, bekrachtiging van de geheimhouding op stukken. Daar bekrachten wij de geheimhouding op een verslag van een commissievergadering. Mijn ja. vraag is eigenlijk: wanneer we dat verslag vaststellen? Ik, ik ga die vraag parkeren tot dat punt. Dan heb ik tijd om even te laten adviseren en dan kom ik erop terug. Het ja? te laat, meneer Berg. Meneer Berg, ik ben mild. Dank u wel, voorzitter. Alleen met de opening, hè? Zegt het? Berg. Ja, yeah, hij doet het weer, Dames en heren, ik heropen de geschorste vergadering. De techniek heeft ons even in de steek gelaten en is inmiddels terug. Alle raadsleden die aanwezig zijn, vraag ik even om te controleren of ze zijn ingelogd. Iedereen voor de zekerheid. Um, ik was gebleven bij meneer Berg, die stelde de vraag over hamerstuk en de stemverklaring aan het eind van... Alle hamerstukken, meneer Berg, stel ik even de vraag. Heeft iemand behoefte op welke onderdelen een stemverklaring kort en bondig af te leggen? Dus ik ga u helpen. Andere nog bij agenda punt 2. Dat is niet het geval. Dan gaan wij naar de categorie hamerstukken. Dat zijn er vier. Allereerst de zienswijze op verantwoording 2018 een globale begroting 2020 metropoolregio Amsterdam. Het uitvoeringsprogramma 2019 tot en met 2025 ten tweede. Ten derde de kaderstelling sociale basis 2020. En ten vierde het verzoek gelden beschikbaar stellen voor veilig thuis kennen land. Al dus besloten en heeft iemand behoefte aan een stemverklaring? Ik denk het niet. Meneer Berg, welk onderwerp? Ja, um, wel, voorzitter. Ik had toch al aangekondigd dat we uh, een stemverklaring voor het uitvoeringsprogramma wonen. In de commissievergadering uh, uh, hebben we de wethouder over zeggen... dat hij met een notitie zou komen over de um, antispeculatiebedrijfplicht en woonplicht. Ik hoop dat hij wel... Uh, hij heeft al aangegeven dat hij daar na de raadsvergadering over zou komen. Maar ik zou graag willen dat het wel op korte termijn kwam. Dank u wel, uh, meneer Berg. Andere nog een stemverklaring of een nadere oproep, als ik hem goed beluister. Niet, dan gaan wij naar het eerste inhoudelijke uh, stuk... wat op de agenda staat. Dat is het duurzaam afvalbeheerplan Zandvoort 2019-2025. Dat heeft tot doel de inwoners een hogere service... voor het gescheiden aanbieden van huishoudelijk afval... Te brengen. En dat zet de gemeente een aantal stappen verder richting ook landelijke doelstellingen voor gescheiden inzameling en hergebruik van huishoudelijk afval. Nou, u heeft er in de commissie uitgebreid over gedebatteerd. Uiteindelijk zijn er ook nog vragen beantwoord aan de diverse partijen. En GroenLinks was de enige partij die zei, dit is geen hamerstuk wat ons betreft. Uh, wij willen er inderdaad nog even op terugkomen. En dan begin ik bij GroenLinks. U heeft het woord, meneer Algebali. Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, allereerst willen wij de wethouder en de ambten, ambtenarij... bedanken voor het beantwoord van onze vragen. De snelheid waar uh, deze mensen zijn beantwoord... ondanks uh, de paasdagen en uh, Goede Vrijdag die ertussen zat... dat verdient echt een uh, compliment en is prijsenswaardig aan, het, uh, aan de hele ambtenarij en aan de wethouder uh, zelf. Uh, dat gezegd hebben we. Wij zijn ook niet tegen het, uh, tegen het plan zelf. Uh, we zien dat er in zandvoort een hele grote slag te slaan is... en dat dit een eerste aanzet is. We willen er ook op toezien dat dit... Uh, ja, dus zo best mogelijk voor ons dorp gaat verlopen. En uh, dat we ook met deze raad... waarschijnlijk raadsbeter, hopelijk ook gaan steunen vandaag. Um, en wat mevrouw Kober eigenlijk al zei... tijdens de commissievergadering... dat we ook heel erg gaan toezien... en toespitsen op de communicatie. Ik denk dat dat het belangrijkste is... en ik denk dat we daar het meest op kunnen winnen. Wat betreft het in, of inzamelen van afval... op een hele duurzame manier. En ja, u weet het. Uh, ik ben nu aan het woord... dus het is geen hamerstuk geworden. En dat komt omdat wij daar wel een paar redenen voor hebben. Wij missen namelijk in het stuk... eigenlijk de doorkijk naar de toekomst. We hebben Onder andere vraag gesteld omtrent. Um, eigenlijk is er een mogelijkheid dat wanneer wij bijvoorbeeld de Corodexwijk gaan ontwikkelen, een totaal nieuwe wijk, eigenlijk, waar we eigenlijk ook willen gaan zien of toesplitsen op vergroening in plaats van op vergrijzing. Um, kunnen we niet in zo'n nieuwe woonwijk een langere termijn optie kiezen? En dan in de zin van bijvoorbeeld het proberen omgekeerd afval inzamelen, daar toe te passen. Het hoeft helemaal niet voor heel Zandvoort te zijn... maar laten we in ieder geval een doorkijk maken naar de toekomst. Kijken of het werkt voor Zandvoort. En zo'n nieuwe wijk, wijk zou een prima of perfecte pilot kunnen zijn in onze ogen. We hopen ook dat de wethouder daar ook zo over denkt. Waarom? Het is één, een, een doorkijk naar de toekomst. Twee, het is een kwaliteitsimpuls aan zo'n wijk. Aan de andere kant het is het een makkelijke opzet. Mensen komen daar net nieuw wonen. Uh, dus die zou je in principe ook met een raar woord beter gedrag kunnen aanleren... door het op een andere manier in te zamelen. En ja, wij zijn dus echt heel benieuwd of de wethouder hierin wil meegaan en wil kijken of zo'n zo pilotproject mogelijk is. En dan een beetje onderbelicht kindje wat betreft het duurzaam inzamelen uh, van afval. Uh, in het stuk wordt al zijdelings een beetje gerefereerd... dat het toeristisch afval ook een probleem is in Zandvoort. En we hebben ongeveer een jaar geleden nu gevraagd... naar een oplossing voor het afval op het strand. We hebben nu een paar hele mooie dagen gehad achter elkaar. We zien dat op de boulevard meer vuilnisbakken staan. Alleen wij vinden nog steeds, en wij zijn nog steeds uh, ja, eigenlijk... Van mening dat we ook moeten zorgen dat op het strand beter uh, afval moet worden ingezameld. Of überhaupt afval moet worden ingezameld. Ook afgelopen dagen op het strand bleek weer dat er veel rommel lag. Dat er weinig inlevermogelijkheden zijn. Af en toe hier en daar een cementkuip waar je afval in kan gooien. Maar daar houdt het ook een beetje bij op. En de mogelijkheden tot gescheiden afval zijn er eigenlijk helemaal niet. Het nieuwe seizoen staat nu echt voor de deur... of is misschien al wel begonnen de afgelopen dagen. Um, ook wat wij zagen zijn dat plastic bekertjes zomer de, de zee in dijven. Ik geloof acht, uh, gisteren nog dat er een uh, hele trots rode blonnen... binnen in zee was neergestort... Uh, waar mensen dachten dat het parachute was. En dit is heel slecht voor het dierenwelzijn onder andere ook. En wij vragen dus ook echt... wethouder, uh, college, kom een keertje nu snel in actie. Want het hele strandseizoen staat voor de deur. Het waren nu nog relatief rustige dagen. Het strand lag niet helemaal bepakt vol... Maar stel dat het wel gebeurt, er is geen mogelijkheid, dus doe er wat aan. En wellicht is het ook het idee om de motie nogmaals een keertje in te dienen. We hebben eigenlijk geen tijd te verliezen als het ons vraagt. Oké, okay, dat waren de twee punten waarvan wij eerst dachten van... hiervoor is het voor ons nog geen hamerstuk. Maar toen hoorden we tijdens de commissievergadering een vraag van de VVD. En de VVD vroeg eigenlijk voor een oplossing op maat voor bepaalde uh, mensen... die graag een wat grotere restafvalbak hadden. Ja, we snappen dat grote gezinnen misschien een wat grotere voetprint hebben qua afval. Dat klopt. We snappen ook dat wanneer jij bijvoorbeeld kinderen krijgt... Uh, je opeens te maken heeft met, met veel, veel luiers, veel afval, wat dat betreft. Maar wat we niet snappen, is dat het antwoord... in het antwoord staat van, van het college... dat mensen die uh, onvoldoende afval scheiden... ook uh, gebruik kunnen maken van zo'n grote afvalemmer. Uh, is dit eigenlijk gewoon ja, een soort van uh, anti-stimulatie maatregel? Dus het lijkt ons een slecht signaal. Als, als je geen goed afval scheidt, dan krijgt u van ons een grotere bak. Beetje apart. Hoe moeten we dit dus lezen en hoe moeten we dit zien? En staat de wethouder achter deze woorden die zijn geantwoord op de vragen van de VVD? Dan voorzitter, tot slot. Afgelopen vergadering verliep een beetje in een wat nadere sfeer wat uh, mijn partij betreft en, en de wethouder. Uh, ik denk dat wij allebei, wethouder en GroenLinks, het beste met Zandvoort voor ogen hebben. En allebei zien en denken dat wanneer wij duurzaam afval inleveren dat beter en goed is voor Zandvoort... We hopen dus ook dat de wethouder op ons punt wil ingaan die wij nu aandragen. Wil meedenken en wil kijken naar ja, wat wij gezamenlijk zouden kunnen doen. En dat is wat betreft de eerste termijn voor GroenLinks. Voorzitter, dank u wel. Dank u wel, meneer Algebali. Ik kijk even rond, want iedereen. Ah, u lokt het debat uit. Ik zie de handen van meneer Hendricks, meneer Hermsen en meneer Walburg Wilson. En mevrouw Koper. Was u de eerste vinger die omhoog ging, mevrouw Koper? Nou. Dan. Uh, ik verstond u niet helemaal. U mag als eerste uh, uh, verder gaan en dan gaan we het cirkeltje rond. Meneer Bouwburg-Wilson en dan zo rond. Ja, gaat u gang. Iets over kleine vingers had ik gezegd, uh, voorzitter. Dank u wel. Om um, op de, de, de opmerking van de collega van GroenLinks in te gaan... Uh, het streven naar omgekeerd afval inzamelen. Dat is wat ons betreft, wat de Partij van de arbeid betreft ook het doel. Maar we vinden de stap die gemaakt wordt in deze noot... echt een hele goede stap. Omdat je tegemoet komt aan de wensen geuit in de participatie. En aan het feit dat we daar heel veel winst te behalen hebben... door uh, meer grondstofstraatjes en betere... ...inzamelmogelijkheden aan te bieden. En dan gaat het voor de laagbouw vooral om het inzamelen van plastic. Um, en ik deel dan ook de zorg van uh, collega Elke Balie... ...als het gaat om de beantwoording van de vraag van de VVD... En ik denk dat het heel goed is dat daar duidelijkheid uh, in komt. Want als een groot gezin noodzakelijkerwijs meer afval produceert... lijkt me dat een hele legitieme reden. Maar om iedereen nu maar de keuze te geven van... Joh, uh, scheid het afval maar niet en neem maar een grote restafvalbak... dat is niet het doel van dit beleidsplan. En ik neem aan dat de wethouder dat ook geheel met ons uh, eens is. En dank voor de toezeggingen die de wethouder gedaan heeft in de commissie... als het gaat om de communicatie, om die naar voren te halen... Want we denken dat daar ook nog een wereld in uh, te winnen is om iedereen goed te informeren wat in uh, welke bakken terechtkomt. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Koper. Meneer Wilson. Voorzitter, dank u wel. Ja, We maken van deze bespreking mogelijkheid om nog graag even gebruik te maken om een nadere verduidelijking over de kosten te vragen. Uh, we hebben daarover vragen gesteld, die zijn beantwoord. En als wij het goed begrijpen is het zo, we hebben oud beleid en nieuw beleid. Het oude beleid gaat door en wordt ingereld voor het nieuwe beleid. En het gaat uh, uh, over een periode van enkele jaren, ik geloof dat ik 2021 of 2022, dan hebben we alleen maar nieuw beleid. Uh, en onze vraag betreft dit op het moment dat in er die, in die beweging over die jaren... oud-beleid wordt ingereld voor nieuw beleid... dan zou je zeggen, dan komt daarmee budget voor oud-beleid... in mildering op nieuw beleid. En dat hebben wij niet uit de beantwoording van de vragen kunnen aflezen. En misschien kan de wethouder daar nog wat nader zijn licht over laten schijnen. Dank u, voorzitter. Dank u wel, meneer Bouwag-Wilsson. Meneer Hendricks. Ja, dank u, voorzitter. Uh, u begon eigenlijk uw uh, opening van dit agendapunt met de opmerking... dat het alleen voor GroenLinks en Bespreek stuk uh, zou zijn. Um, onze mededeling bij de commissie was iets genuanceerder. We hebben gezegd uh, dat we de beantwoording afwachten... en afhankelijk daarvan zal het een bespreekstuk uh, kunnen zijn. En helaas heeft um, die beantwoording niet helemaal... Uh, heeft niet helemaal de duidelijkheid gegeven die we hadden gehoopt. Um, maar dan kom ik straks op toch eerst even op de vragen van GroenLinks... en van de Partij van de Arbeid over de, over de grote rolcontainer. Uh, ik ben juist erg blij met de beantwoording van de wethouder... die ik uh, eigenlijk duidelijk genoeg vind. Um, we hadden namelijk gevraagd, uh, omdat in het voorstel, oorspronkelijke voorstel, gaan we uit van een ver, uh, verkleining van een container van 240 liter naar 140 liter. Uh, en wij hebben gevraagd, uh, nou zou het niet in het kader van het bieden van service en het bieden van keuzevrijheid goed zijn om uh, ook de keuze daar te laten. Net zoals die nu bij de Groenbakken ook is, dat dus je kunt kiezen voor een kleine of een grote container, zouden dat maatwerk niet... Uh, ook voor deze stroom uh, mogelijk moeten maken. Ik ben erg blij met uh, de toezegging van de wethouder bij de commissie... die ook uitgewerkt is nou in, de, in de mededeling. En anders dan uh, GroenLinks en de Partij van de Arbeid zijn we heel erg blij... dat we die keuzevrijheid bieden en dat we deze service ook uh, blijven bieden. Want het bieden van service is een van de zaken die, het ook, die belangrijk zijn met afvalbeleid. Het gaat om dat we het scheiden van afval makkelijker maken voor onze inwoners want dan zullen zij ook geneigd zijn om dat te doen. Dat laat het participatietje ook zien. 85% van de inwoners wil gewoon hun afval scheiden... als het maar enigszins makkelijk uh, te doen is. Dus ik, zit, ik steun volledig de lijn van het college daarin... dat we uh, ja, het scheiden van afval zo makkelijk mogelijk moeten maken... omdat ik geloof dat dan ook het meest uh, gescheiden wordt. En ik geloof niet in het uh, maar dwingen van... U, u zult en u moet scheiden, dat werkt, werkt alleen maar een antireactie op. En maakt ook dat mensen op een gegeven moment zich af gaan vragen... Van, joh, waarom betaal ik zoveel afvalstofheffing als ik er zo weinig voor terugkrijg? Uh, dat brengt ons ook meteen eigenlijk op de kosten die uh, aan dit voorstel vastzitten. En in het raadsvoorstel staat eigenlijk... we stellen nu het beleid vast. En bij de meneer Hendricks, u heeft een uh, interruptie hier. Ik ga naar Elke Bali. Het duurde wat langer, dacht u. <laughs> Elke Bali. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik hoorde uh, meneer Hendricks iets zeggen over... Uh, waarom moeten wij uh, mensen dwingen als ze toch al zoveel moeten betalen. Uh, nou blijkt uit de cijfers dat juist het dwingen volgens u... die optie veel goedkoper is dan uh, het hogere serviceniveau. Dus ik weet niet waarom u dat zei, dat, voor mij klopt het niet helemaal. Meneer Hendricks. Um, maar volgens mij stelt de heer Elkebalen niet voor om dat andere systeem, het omgekeerd afval inzamelen, te doen. Dus hij stelt voor om het huidige beleid, dat, vierstroom, of dat, dat nieuw voorgestelde beleid, dat vier uit huis, dat steunt hij volgens mij. En hij zegt daarbij, daarbinnen moet je minder service bieden. Dus daarmee maak je toch de, de afvalstofheffing... die blijft gelijk als wat nu wordt voorgesteld... alleen ga je daarvoor minder service bieden. Of stelt hij voor dat we dat omgekeerd afval inzamelen moeten gaan doen? GroenLinks is ten alle tijden voorstander. je kunt het in ons verkiezingsprogramma lezen... ten alle tijden al jaren voorstander van omgekeerd afval inzamelen... omdat wij denken dat dat het uiteindelijke doel is. is het uiteindelijke wat ons gaat helpen... om zo min mogelijk uh, ja, restafval te hebben. Dat is het uiteindelijke vergezicht. Dus ja, daar zijn we nog altijd voor. Daar zijn we blijven ook voor. Wij snappen ook dat er stapjes moeten worden gezet... Alleen wij vinden dat, dat je eigenlijk qua maatwerk... als je naar maatwerk gaat kijken... dat je, dat je een, een mengeling moet hebben van beide. Maar ja, dat hebben we nu voorgesteld aan de wet, wethouder. Bijvoorbeeld met de pilot op het Corel terrein Dus ik ben heel benieuwd. Maar uw suggestie dat we al zoveel betalen... en dat, uh, dat wij dan ook nog mensen er gaan dwingen... die klopt natuurlijk niet. Want juist de, de optie met dwingen is goedkoper. Nou, voorzitter, volgens mij uh, begrijp ik de heer Agrabali dan niet goed... Want voor mij is zijn voorstel niet dat we nu omgekeerd moeten afval inzamelen. Zijn voorstel is, laten we die, dat vier stroom aan huisbeleid doen... maar laten we daarbinnen mensen beperken in hun keuzevrijheid. Dan blijft toch verder alles intact. Want anders zou hij voor moeten zijn om inderdaad minder stroom aan huis op te gaan halen... en dat soort dingen. Dan ga je richting dat omgekeerd afval inzamelen. Uh, en anders dan hij ben ik daar uh, niet voor. Omdat ik dat een onaanvaardbare van het, aantasting van het serviceniveau uh, vind. Als ik u goed beluister... Zegt u dat, dat wij voorstander zijn of voor het dwingen van mensen? Dat, dat zegt u toch letterlijk, of, of vergeef ver, ik dat verkeerd? Ja, dat heb ik zo begrepen uit uw woorden. Ja. Ah, dan ben ik heel benieuwd in welke woorden ik dat dan heb gezegd. Ik heb nergens het woord dwingen namelijk in mijn mond genomen. Maar dat maakt niet uit. Dat nee, u, gaat u gebruikt mij dan... uh, een redelijk eufemistische taal. Want u zegt dat u voor dat omgekeerd afval inzamelen bent... dan bent u voor het minder uh, afval ophalen bij mensen thuis. Dat beperkt hun serviceniveau en dat... Uh, dat is, meer, dat is de andere kant op dan wat wij eh, voorstaan. Wij geloven erin dat als je mensen meer serviceniveau biedt... het scheiden van afval makkelijker maakt, dat ze dan gaan scheiden. En u eh, zienswijze ziet, en dat mag hoor, we kunnen politiek van mening verschillen... maar uw mening zit er meer op dat we eh, het scheiden van afval moeilijker of aan huis moeilijker moeten maken... zodat mensen dan maar gaan wegbrengen. En dat tast het serviceniveau aan, en dat is het dwingen van het... Eh, ja, het beperken van keuzevrijheid is het U zegt dingen, dat, u, als ik mag, voorzitter... Ik stel voor dat dit de laatste reactie is. En anders ga ik even samenvatten van wat u volgens mij zegt. Om te kijken, kan ik de discussie naar een ander niveau tillen. Meneer Algebali. Nou, u, u zegt dat wij voorstanders zijn voor het minder scheiden van af. Dat zijn letterlijk uw net. Aan huis. Maar dat klopt niet. Wij willen juist aan huis scheiden. En in de wijk en op loopbare afstanden het restafval wegbrengen. Dat is ons vergezicht. Dat ben ik helemaal met u eens. Wat wij wel denken te hebben op dit moment... is dat we gewoon rustig nu beginnen... Daar zijn we op zich ook wel voorstander van. Maar wij willen in ieder geval een vergezicht hebben in de stukken. En die, dat vergezicht, dat missen we op dit moment. Dat is precies wat wij hebben gezegd dat, dat, dat wat wij willen. Ja, voorzitter, ik zou graag een einde maken aan deze discussie. Wij delen dat vergezicht van de heer Algebari niet... omdat we, dat wij dat een inperking van het serviceniveau vinden. Wij zijn ervoor om bij mensen huis meer afval op te kunnen halen... zodat het makkelijker wordt om afval te scheiden. Laat um, u verder, meneer Hendricks. Dank u, ja, voorzitter. Um, ja, dan komen we toch inderdaad over de kosten... Um, we hebben bij, de, bij de commissievergadering hebben even de VVD... maar voor mij ook de oudere partij gevraagd... om een onderbouwing van die investeringskosten. Dat zijn ook forse investeringen. Eh, 450.000 euro per jaar. En de vraag is eigenlijk van... Nou, wat, wat gaan we daar nou voor doen? En eigenlijk kregen we in de beantwoording... hetzelfde staartje als wat ook in die factsheet stond. En dat was nou juist niet de onderbouwing waar, waar wij naar vroegen. Dus ik hoop dat de wethouder daar nog iets meer duiding over kan geven. Um, ja, dan ook wat eigenlijk heel erg samenhangt met die kosten... is het feit dat er nu wordt gevraagd om in te stemmen met het beleid... En dan zegt u eigenlijk bij de voorjaarsnota... Uh, gaan we dan kijken naar de kosten. En dat staat in, de, in het raadstuk inderdaad. En daarover eigenlijk twee vragen. Want in hoeverre is dat dan reëel? Als we nu instemmen met dit beleid... en dan bij de voorjaarsnota zeggen... ja, maar wij willen niet de afvalstofheffing verhogen... en wij willen niet een bijdrage uit de CIA halen. En dat wil de VVD allebei niet. Hoe reëel zijn we dan nog als we dat dan uh, daar tegenhouden? Uh, voelt dat niet een beetje voort uit dit beleid? Maar andersom... De tweede vraag over dat uh, over het raadstuk. U schetst dat we bij de voorjaarsnota die integrale afwegingen doen. Maar voor mij doen we die integrale afweging juist bij de begroting. Dus de vraag is of het ook de voorjaarsnota daar wel het geëigende moment voor is. En voorzitter, als laatste vraag. Um, ook al gesteld door uh, de heer bouwberg wilson uh, van de oudere partij. Maar... Een heleboel kosten in die projectkosten zijn, kost, zijn ambtelijke uren die we in Zandvoort ook al maakten. Wij deden ook al communicatiekosten, we hadden ook administratieve ondersteuning. Uh, we hadden ook gewoon beleidsmedewerkers afvalbeleid. Bovendien hebben we bij de, voor, bij de uitvoeringsprogramma nog extra capaciteit eraan toegevoegd. En de vraag is of dat niet, uh, dit dan niet daar bovenop komt. En u beantwoordt die vraag inderdaad met, uh, ja maar we gaan nou nieuw beleid doen. En ik vraag me dan inderdaad af, gaan die oude beleidsmedewerkers dan vanaf nu niks doen? Of gaan die nog steeds bezig met het oude beleid? Het kenmerk van een beleidsambtenaar is dat hij nieuw beleid uh, maakt, uh, bestaand beleid evolueert en, en toeziet op de uitvoering daarvan. Dus dat is dan raar dat we voor nieuw beleid, wat de opvolger is van bestaand beleid, nieuwe beleidsambtenaren nodig hebben. Uh, dus ook daar graag een nadere onderbouwing van, uh, voorzitter. Dank u wel, meneer Hendricks. Meneer Hermsen. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, alvorens uh, dank in ieder geval aan het college voor het beantwoorden van onze vragen. Die overigens niet in de vragen aan het college stonden, maar wel in ieder geval via een e-mail waren gesteld. Dat geldt ook nog voor andere vragen die we gesteld hebben, die we niet hebben terug kunnen zien. Dus dat is eigenlijk wel jammer. We stellen eigenlijk in feite hetzelfde vragen als uh, OPZ en de VVD in. We zijn in ieder geval blij dat uh, de insteek om, uh, om de besluitvorming van om de raad in ieder geval periodiek te informeren, conform hetgeen wat ook in Haarlem gebeurt. Dat vinden we fijn, we zijn blij met die toezegging en we zullen u daar ook aan houden. Maar wat ons het meest opvalt, um, en ik denk dat het misschien dan nog wel aan de wethouder financiën is om dat dan aan toe te lichten, wij horen heel vaak op het moment dat er besluitstukken genomen worden dat we op zoek moeten naar dekking op het moment dat we die niet hebben. En die hebben we nu niet, dus wij, we zijn heel erg benieuwd wat u daar dan van vindt. Daarnaast valt het inderdaad ook op uh, dat er reguliere taken en dat het beleid misschien iets wat aangepast is ten, ten opzichte van hetgeen wat we eerder hebben gesteld. En we vinden het raar dat we daar dan extra geld voor zouden moeten betalen, maar die vragen zijn natuurlijk ook al gesteld. Dus we wachten ook op dat antwoord. Dank u wel. Dank u wel meneer Heimsen. Kijk even rond. Alles is besproken en gevraagd. Wethouder Berensen, u heeft een aantal vragen. Dank u wel, uh, voorzitter. Um, om met de vragen of de opmerkingen van GroenLinks te beginnen... Uh, bedankt voor uh, de complimenten. Ik uh, zal ze doorgeven aan de ambtelijke staf... Uh, over de snelle beantwoording van, uh, van de vragen. Ik denk dat dat op zichzelf uh, terecht is... Um, de technische vragen die afgelopen donderdag binnenkwamen. Um, u vraagt even kijken naar een doorkijk te maken naar de toekomst... U praat over de nieuwe wijk van het Corendex-terrein... Om, om, om daar een pilotproject op te starten. Eh, heel gebaal, ik denk dat dat een beetje promatuur is. Want die nieuwe wijk die staat er nog niet. En er is ook nog geen zicht op wanneer die nieuwe wijk er precies komt. We hebben denk ik in de beantwoording ook in de commissievergadering gezegd... Van dat dit zeg maar, beleid natuurlijk voortdurend een onderwerp is van, van aanpassing, van evaluatie. Gaan we de goede kant op? Moeten we misschien kijken naar verlaging van frequentie... van bijvoorbeeld het ophalen van de grijze bakken, et cetera, et cetera. Dus wat mij betreft... Als u nou aan mij keihard vraagt van kunnen we daar een pilot mee doen? dan ben ik best bereid om dat toe te zeggen, om daar naar te kijken van of we dat kunnen doen. Maar ik zou liever zeggen van laten we met elkaar afspreken dat we regelmatig de boel evalueren. En als dat daarin past, dan zou ik me ook voor kunnen stellen... dat we misschien daar andere oplossingen voor kiezen. Dus in principe, ik sta daar zeker niet onwillend tegenover. Maar om nu keihard die toezegging te doen voor een wijk... waarvan nog niet eens bekend is wanneer die gerealiseerd kan worden... dat lijkt me wat, wat prematuur. U maakt een opmerking over toeristische afval. Dat is ook een vraag die gesteld is en waarop wij volgens mij ook een antwoord gegeven hebben. Dat we met dat beleid wel bezig zijn, maar dat wij niet alles in één keer kunnen doen. Als ik wel kijk van wat wij inmiddels wel gedaan hebben... dat is natuurlijk een aantal van de afvalbakken vervangen door de nieuwe persbakken. En ik heb ook in de commissievergadering al aangegeven... dat dat al in ieder geval al soelaars biedt. Hè? Er is al duidelijk waarneembaar dat er veel minder zwerfafval is als dat er in het, uh, in het verleden was. Als we kijken puur naar het strand, dan is dat natuurlijk een, uh, een gedeelte van verantwoordelijkheid. Wij zijn daar zelf, uh, of liever zeggen met name natuurlijk, de mensen op het strand. De strandpachters zijn primair verantwoordelijk voor het opruimen van hun... Uh, van hun uh, ja, van de achtergelaten troep van hun gasten... als ik het zo mag omschrijven. Eh, daar is ook regelmatig ook in het strandoverleg... volgens mij aandacht voor met de strandpachters om daar in ieder geval ook op toe te zien. En ik zou daar verder ook nog wel graag wat verder in willen gaan... want eh, in een van de, zeg maar... Eh, en eigenlijk eigenlijk eh, ja, opruimdagen die ik zelf heb bijge, bijgewoond. Eh, daar viel het mij op dat er bij wijze van spreuken heel veel sigarettenpeuken eh, in het zand liggen. Die eh, ook een, een langere duur vragen eh, voordat die verteren. En ik heb laatst met een strandpachter erover gehad van ja je zou eigenlijk zouden we moeten denken aan asbakken die eh, aan alle strandstoelen vastzitten. En waarop dan ook eh, zeg maar heel nadrukkelijk eh, in feite gewerkt wordt. Dus... Ja, we zijn daarmee bezig. Het zou ook wat mij betreft uh, sneller uh, gaan. Maar uh, we kunnen wat dat betreft niet hand, ijzer met handen breken. Maar ik denk wel dat we in ieder geval al wat stappen gedaan hebben... om dat, uh, om dat uh, op te lossen. Uh, ten aanzien van uh, de grotere grijze bak... en de opmerking die bij de vragenbeantwoording uh, uh, staat. Uiteraard is het beleid van de gemeente is daarop uh, geënt... om zoveel mogelijk uh, mensen te verleiden om afval te scheiden... Laat dat uh, geen misverstand, uh, maar laat daarover geen misverstand uh, bestaan. En ik zie het zelf niet als een honorering van mensen die niet afval willen scheiden om een grotere bak uh, ter beschikking te stellen. Uh, maar ik ga er nog steeds vanuit dat het ons streven is om mensen te verleiden en niet mensen te dwingen. En uh, met, uh, zeg maar met de chipoplossing die uh, zeg maar, uh, ook in de, in de bakken zit, zouden we misschien wel uh, wat kunnen reguleren... en ook kunnen kijken van wat kunnen we daarmee uh, doen als het gaat om mensen aanspreken op hun, uh, op hun gedag. Maar dat is denk ik een kwestie van, uh, van uitwerking. En ik denk dat zeg maar, iedereen, eh, nogmaals, eh, en dat geldt zowel voor eh, de partijen als, eh, die voorstander zijn van zeg maar, omgekeerd afval... maar ook voor de andere partijen, dat iedereen erbij gebaard is om zoveel mogelijk afval te scheiden. Dat zal zelf, Zelfs de VVD zal daarmee eh, instemmen. Um, de Partij van de Arbeid eh, van, geeft nog even aan. Ook uit het participatietraject is heel nadrukkelijk naar voren gekomen van dat, dat wij. U, u heeft een vraag ter verduidelijking. Geen discussie met het college. Mevrouw van der Ik ga geen discussie aan, hoor. Ik hoor alleen de wethouder nu zeggen dat eh, door middel van de chip er misschien straks in de toekomst een mogelijkheid is om mensen aan te spreken op hun gedrag. En Ik kan me herinneren dat er in de commissie door de wethouder juist is gezegd dat dat geenszins de bedoeling is. En dat het alleen maar is om te voorkomen dat mensen dus illegaal uh, afval lozen in jouw bak. Maar nu het wordt het toch als contro controlemiddel en daar schrik ik van. Nou het is, het is niet zozeer een uh, controlemiddel wat, uh, wat mij betreft. Uh, er is ook gesproken over zeg maar, uh, tarivering he, van, uh, van uh, zaken. Nou, dat is zeker niet de bedoeling. Alleen als je praat over zeg maar, middelen van hoe wil je nou uh, daar nog iets in verbeteren, dan zou dat een oplossing kunnen zijn. Dat staat op dit moment niet op het programma, maar dat zou wel een mogelijkheid kunnen zijn. Maar als dat zo is, dan komt dat gewoon in de evaluatie, komt dat hier uh, naar voren als blijkt van uh, goh, uh, er, er wordt zeg maar, op grote schaal worden er zeg maar, in de grote er worden er misbruik van gemaakt. Uh, vindt u dat wij dat aan moeten pakken? Raad, ja of nee? En hoe zouden we dat kunnen doen? En wat mij betreft is dan het antwoord aan u. Um Nogmaals, De Partij van de Arbeid die gaf aan zeg maar, dat ook het participatietraject... heel nadrukkelijk komt van het streven naar omgekeerd afval. Dus dat, dat, dat doen we in feite ook. U vraagt nogmaals om aandacht voor communicatie. Nou, dat heb ik ook in de commissievergadering heb ik het aangegeven... dat dat een heel duidelijk een belangrijk punt voor ons is. En daar hebben we volgens mij ook... In de begroting hebben we daar zeg maar... of in de raming hè, van de kosten... hebben we daar ook heel nadrukkelijk in, in voorzien... om daar een behoorlijke post voor uh, uh, op te nemen. Het is een vraag van uh... mevrouw Koper. Dank u wel, voorzitter. Ik, ik, ter verduidelijking, ik vroeg niet om aandacht voor de communicatie... want dat heeft u. Ik, ik heb gevraagd om het naar voren halen van communicatie... omdat daar een wereld in te winnen was. En ik heb u ook bedankt voor de toezegging dat u dat gaat doen... Dat was de insteek van mijn uh, opmerking. Niet alleen communicatie, maar we hebben ook, uh, al, ik heb u ook toegezegd dat ik in ieder geval met Spanelanden in overleg ga om zeg maar, het hele uh, implementatie om die zo snel mogelijk te laten doen. En wat mij betreft staat die toezegging nog steeds. Uh, even kijken. Ja, uh, ik, ik kan het nog een keer uitleggen aan OPZ over hoe dat nu precies zit met die kosten. Uh, er zijn zeg maar, uh, incidentele projectkosten die er gewoon zijn. En dat heeft niks te maken met zeg maar beleid of, of oud beleid of wat dan ook. Eh, we gaan voor een nieuw beleid. Daar zitten zeg maar nieuwe, daar zitten kosten aan vast. Projectkosten zitten daar aan vast. Eh, die zijn ook eh, gedefinieerd hè? Eh, eh, in de communicatie en, en promotiekosten. Er zitten uiteraard ook zitten daar gewoon eh, extra ambtelijke uren in eh, om zeg maar, dit plan helemaal te schrijven. Hè? Dus eh, in die zin. Uh, dat zijn wat ons betreft in ieder geval wel extra kosten... die naast het normale beleid wat gewoon doorgaat... in ieder geval wel gemaakt worden. En um, ja, als, ik, als u mij nu vraagt... van, kunt u dat nog eens een keer weer extra specificeren dan moet ik weer terug naar, naar de ambtenaren... om dan te vragen van kunnen we nog een verfijning aanbrengen... in zeg maar, die, eh, die kostenspecificatie. Want dat is dan eigenlijk wat u vraagt. En mijn vraag is of u dan niet wat eh, te ver gaat. Maar als u dat wil, dan zouden we dat alsnog een keer weer eh, moeten doen. Ik vind het alleen jammer dat u dan nu daarop terugkomt. Want dan zou ik liever gezegd hebben van... Eh, had ons dat vorige week gevraagd na de beantwoording van de vragen. Want dan hadden we wat dat betreft die nog kunnen doen. Ik heb hem nu niet, U dus wat dat betreft... Een, een interruptie van meneer Bouwer-Gelsen. Voorzitter, om misschien dat nog even toe te lichten. Um, nogmaals, we hebben bestaand beleid. En dat heeft te maken met de manier waarop we nu afval inzamelen. We hebben een plan voor nieuw beleid. Voor de manier waarop we in de toekomst op een andere manier afval gaan inzamelen. Op dit moment vallen die samen... Want we hebben het oude beleid en we gaan uitgeven voor het nieuwe. Op een gegeven moment gaat dat ene over in het andere. En dan staat het niet meer naast elkaar, maar dan gaat het in elkaar over. En dan hebben wij dus de indruk, maar misschien heeft de wethouder daar een andere visie op... dat als je het ene gaat doen en het andere gaat laten... dan komt dat laatste dus in het mindering op het, op het ene. Ja, nogmaals, we zijn nu bezig met zeg maar, het bestaande beleid... wat nog steeds gecontinueerd wordt... maar daarnaast zijn we bezig met zeg maar, het formeren van nieuw beleid. Dus dat nieuwe beleid, dat vindt u nu ook als incidentele kosten... vindt u dat terug. En ja, er komt een moment van zeg maar, de totale implementatie... van zeg maar, het nieuwe beleid en dan vervalt het oude beleid. Dus dan heb je één op één dat die kosten omgezet worden. Uh, maar we hebben nu extra kosten en dat is nieuw beleid... En dat vindt, u te kosten in de, dat vindt u terug in de incidentele te, kosten, zoals ze opgevoerd zijn. Um, er was even. Uh, uh, wethouder die vraag graag uh, nog van meneer Hendricks, want die had ook, denk ik, over de kosten een aanvulling. Ja, en eigenlijk een vraag tegen u, in de aanleiding van wat de wethouder nu uh, zegt. Want hij voert nou nieuw beleid op als extra kosten, maar wij hebben toch gewoon beleidsmedewerkers overgedragen. Dus dat ontwikkelen van nieuw beleid hoort toch gewoon vanuit de normale gang van zaken te kunnen. Zeker als we in het uitvoeringsprogramma ook al extra FTE's en geld ter beschikking hebben gesteld voor nieuw uh, afvalbeleid. Ik heb aangegeven dat zeg maar, er wordt ook gewoon normaal verder gegaan met normaal beleid te maken. Met gewoon normale handelingen waar we gewoon mee, bij, mee bezig zijn. Dit zijn extra kosten voor nieuw beleid. Ja? En, uh, ja. Eh, nogmaals, ik kan het niet anders maken dan, eh, dan eh, dat het is. En eh, die incidentele kosten van het nieuwe beleid... dat vindt u gewoon terug in de verantwoording van de kosten. Als we praten over zeg maar, eh, de eh, voorjaarsnota... daar wordt dan even aan gerefereerd. Hè, van, hoe zit dat nou precies? Eh, ik begrijp, of liever zegt, dit is in feite een voorstel... wat eh, kaderstellend is voor eh, de voorjaarsnota... Eh, waarin eh, we nu zeggen van, nou, dit, dit, dit, is, eh, zo, dit beleid is in ieder geval akkoord. En in de voorjaarsnota gaan we gewoon kijken van, eh, is dat financieel eh, haalbaar? En dan komen we denk ik ook terug met de vraag van meneer Hermsen over van, hoe is die dekking? En we hebben aangegeven dat ons voorstel is om dat uit de SIA te halen, in ieder geval voor een groot gedeelte van de kosten... Een ander gedeelte van de kosten die komen uit de egalisatiereserve. En door de verhoging van de kosten de komende jaren eh, worden zeg maar de lasten op een gegeven moment eh, zeg maar, eh, ja, in feite neergelegd bij de gebruiker. Ik kijk even naar mijn collega van Financiën. Ja. Nou, en daar gaan we het over zeg maar, naar de kostendekkende tarieven eh, zoals we dat, dat gewend zijn. Volgens mij, meneer de voorzitter, heb ik alle vragen beantwoord. Dat gevoel heb ik ook, maar dat gaan we vanzelf merken in de tweede termijn. Uh, ik ga de omgekeerde rondje langs. Meneer Hermsen, heeft u nog behoefte aan een tweede termijn? Ja, voorzitter, dat heb ik. Uh, Dan mag ik gelijk beginnen? Ja, dank u wel. Ja. Nee, ik, heb, ik, ik vind het, het antwoord niet bevredigend. Ik had hem ook heel graag van de wethouder Financiën gehoord... dus ik ga hem nogmaals stellen. Als wij voor beleid geen dekking hebben... want dat is eigenlijk een feit wat we doen. We zetten hem op neer... maar we weten eigenlijk niet zo heel goed wat de impact is. Nou, we hebben het wel, maar dat is dan geheim. Dus dat is ook altijd lastig om daarover te discussiëren. Dus we kunnen niet aan de burger vertellen... transparant wat het eigenlijk gaat kosten allemaal. Daar heb ik echt een bloedhekel aan, overigens. Um, maar ik vind het... Ik vind het ja, dat is een gedeelte gesloten. Dus dat is een beetje lastig om naar het duurzaam afvalsbeheerplan is gesloten. Maar wat ik, wat ik met name nog het meest aparte vind in dit verhaal... is dat we natuurlijk financieel eigenlijk niet weten wat de impact dan is. Er zijn wel berekeningen voor, maar we zien het eigenlijk niet terug. En wat ik ook wel jammer vind, en u geeft het natuurlijk wel aan... He, jammer dat u dan de vragen niet heeft gesteld. En de vragen kwamen inderdaad wat later ter beantwoording bij ons terecht... En ik zelf heb ook niet meer de, vraag, de, de, de mogelijkheid gehad om, om nog een keer die vraag te stellen. Dus ik denk, doe het hier. Maar meer in, de, in, de, in de zaken zeg maar, van, als het nou inderdaad het huidige beleid er is, eh, waarom past dat niet? Wat, wat ik gewoon niet snap in het hele verhaal is dat we natuurlijk in een eerdere periode al een keer hebben gehad... over het afvalduurzaamheidsplan en de, de ideeën daarachter. Waarom dat dan inderdaad nog meer geld moet kosten. Maar goed, u geeft antwoord, het is allemaal incidenteel. Ja, dan, dan rest mij dan niet anders te kunnen zeggen... dat ik dan niet op dit beleid kan stemmen. Niet zozeer omdat het beleid, het beleid zelf is prima. Maar als ik geen financiële dekking kan vinden... Vanuit de, en dan vanuit onze partij dan... dan kan ik, moet ik anders zeggen dat ik, dat, dat ik hier dan tegen moet stemmen. Het spijt me zeer. Dank u wel, meneer Hems, meneer Hemsen. Hendricks. Ja, voorzitter, uh, dank u wel. Uh, we hebben het net even gehad over die beleidsambtenaren. Uh, nou, ik deel daarbij eigenlijk de mening van D66. Ik vind de uitleg uh, niet heel erg bevredigend... Als we we hebben gewoon beleidsambtenaren overgedragen. Dus hun taak lijkt mij om beleid te maken. En dan lijkt het mij heel raar dat we nou 165.000 euro uh, gaan ramen voor projectkosten. Maar bovendien zit daar meer in dan beleidsmedewerkers. Uh, sowieso twee uh, projectleiders, dat is natuurlijk sowieso al een beetje vreemd. Maar daar zit bijvoorbeeld ook geld in voor administratieve ondersteuning. Voor communicatiebegeleiding. En dat zijn helemaal zaken die we gewoon A, hebben overgedragen en B, wat betreft die administratieve ondersteuning... ook gewoon echt vallen onder de overheidsvergoeding die wij betalen. Dus dit zijn vreemde kosten. Uh, en ik vind de uitleg daarbij niet helemaal uh, bevredigend nog. Um, ik hoor ook de toelichting van de wethouder... dat we eigenlijk bij de voorjaarsnota een beetje gaan kijken naar de dekking hiervan. En ik kan me ook voorstellen dat als je gaat kijken naar de dekking hiervan... dat je ook zegt nou, we vinden deze verhoging van de afvalstofheffing te hoog... of we vinden dit soort investeringen te hoog, dus we gaan het uitspreiden... of we gaan juist intensiveren, want we staan er financieel wat ruimer voor. Dat kan allebei. Maar het ligt er niet meer voor de hand... om ook dan, bij de voorjaarsnota, het beleid vast te stellen? Want het lijkt mij dat het beleid wat we vaststellen ook wel samenhangt... met de financiële ruimte die daarbij zit. In mijn ogen hoort dat een beetje bij elkaar. En uh, eigenlijk was ik getekend door de opmerking van D66... over die geheimhouding... Uh, want ik zie nou inderdaad, het was me eerder niet opgevallen... dat het plan zelf met een slotje erbij op raadsnet uh, staat. En dat lijkt me toch wel vreemd dat we hier beleid vaststellen wat... Nee, Hendricks, mij wordt ingefluisterd dat het slotje uh, ten onrechte erop zit. Oh, okay. Dat nou. kan soms, hè. Nee, we dat... hebben een sleutel, Precies. dus dan ja. zo ook digitaal verwijderd. Ja. Nee, maar mijn vraag Goed zou inderdaad zijn, zijn, voorzitter, of dat uh, inderdaad ten onrechte was... want anders lijkt het mij heel vreemd. Maar ik ben blij dat dat is uh, rechtgezet. Dank u wel. Dank u wel, meneer Hendricks. Uh, meneer baber Wilson, behoefte aan tweede termijn. Ja, dank u voorzitter. Um, de vraagstelling in zaken de kosten, dat komen we vaker tegen. En het heeft er gewoon mee te maken dat wij eigenlijk als raad, naar ons, naar ons idee, onvoldoende inzicht hebben wat nou in feite in de dienstenovereenkomst besloten ligt en wat niet. We hebben dus geen inzicht in de vraag of deze kosten die legitiem zijn, want die moeten gemaakt worden. Maar de vraag is of dat bovenop het budget moet komen wat wij voor de ambtelijke samenwerking forteren. Eh, of dat dat daarvoor een deel en misschien wel helemaal in begrepen zit. Um, dat komen we vaker tegen en ik heb er grote behoefte aan om dat duidelijker en helderder te krijgen. Wat nu precies in de dienstovereenkomst en de budgetten die naar, die naar Haarlem gaan zijn, is begrepen en wat niet. Want de vraagstelling die hier vanavond ten aanzien van dit voornemen uh, uh, naar voren komt, heeft daar alles mee te maken. Ook al in verband met het feit dat degenen die dat beleid moeten maken... in feite als ambtelijke capaciteit zijn overgegaan naar Haarlem. En dan is het inderdaad wat merkwaardig dat je dan ziet... dat je vervolgens die capaciteit die lever je in... He, dus dan zou je zeggen, nou oké, okay, dan, dan, dan mag ik daar wat van verwachten. Maar ik dat vervolgens dan als een extra kostenpost terug komen. En de vraag is even, hoe zit dat nu? En dat is niet alleen een vraag die op dit onderwerp betrekking heeft... maar wat breder leeft. We komen dat meer tegen? In, in, het is natuurlijk zo dat wij... Een groot voorstander zijn van het uh, afval inzamelen zoals het nu voor ligt. Uh, omdat het afvalscheiden natuurlijk een veel betere benutting van de grondstoffen met zich meebrengt. En daar zijn we denk ik allemaal mee gebaat. En daar zullen we ook zeker niet tegen zijn. Maar wij hebben het moeite met de financiële onderbouwing en het begrijpen daarvan. En ook het vaststellen van de redelijkheid daarvan. Dank u voorzitter. Dank u wel, meneer Babaghulson. Ik kijk even rond, meneer Algebari. En nu het woord, ja. Dank u wel, voorzitter. Allereerst bedankt wethouder, voor de beantwoording. Um, wel, leven we ons bij nog een paar, ja. Gewoon een paar pijnpuntjes eigenlijk. Moet ik zo, kan het niet anders worden. Um, het is heel prematuur, hoor ik de wethouder zeggen, om nu al over de Corodex wijk te beginnen. Nee, het is juist nu een mooi moment om daarover na te denken. Uh, we kunnen ook over nadenken als de wijk er staat, maar je kan nu nog in, in de beginselen, helemaal in het begin van het keren van zo'n wijk, daar al over nadenken. Regeren is vooruitzien wat dat betreft. Dan het toeristisch afval. Ja, het klopt dat het een gedeelde, ja, een gedeelde taak is van en de gemeente en de strandpachters. Maar dat doet niks aan het feit af dat er nog steeds plastic en afval gewoon elke dag in zee rolt en dat daar letterlijk gewoon dieren aan doodgaan. Banaler kan ik het niet zeggen. We kunnen gewoon als gemeente zijn en kunnen daar gewoon een korte termijn oplossing voor, voor bedenken. Uh, desnoods zetten we zelf uh, op, het, op het strand wat afvalbakken neer. Zo simpel is de oplossing. Um, dus doe er alstublieft wat aan. Het is, echt, het is niet weer... Hoor, hoor GroenLinks nou even klagen over dit. Het is echt een probleem. Kijk op het strand en er ligt gewoon zoveel rommel... wat de zee direct ingaat en het levert gewoon dode dieren op. Klaar, punt. En dan de vraag van de VVD over grotere bakken. In het stuk zelf staat dat we eerst alle bakken gaan omruilen. Klopt dat? Dus we gaan eerst alle bakken inzamelen. Vervolgens gaan we de mensen die willen vragen... of als die, die een grotere bak willen hebben... Gaan, mogen vragen bij de gemeente. Klopt dat? Lees ik het zo goed... En gaat nog, dit nogmaals niet in tegen het beleid? Er staat letterlijk in, in de beantwoording van de vraag... dat mensen die het afval onvoldoende scheiden... hier toe de mogelijkheid krijgen. Ja, het is prima dat, dat, dat, dat u de mogelijkheid wil geven... Hoor, als, u dat, als u dat prima vindt bij het beleid. Maar ik vind dat echt totaal ingaan tegen het beleid... Dat we hier, waar we hier voor staan. Ik bedoel, we willen juist zorgen dat we beter afval gaan inscheiden... of inzamelen. En ze dan gaan zeggen van... ja, als u onvoldoende inzamelt... dan kunt u gewoon even een nieuwe bak bij ons krijgen... die twee keer zo groot is bijna. Helemaal prima. Maar dan zijn we toch een beetje ons eigen beleid in de voeten aanschieten, denk ik. Um, dat in eerste instantie, dank u wel. Dank u wel, meneer Elkebali. Uh, heeft u een interruptie, meneer Metters? Nee, ik een wil een er van de termijn gebruiken. Ja, dat doe ik nadat mevrouw Koper als eerste aan mij de vraag uh, beantwoordt. Wilt u een tweede termijn, mevrouw Koper? Goed, dan gaan we daarna naar meneer Metters. Mevrouw Koper. Dank u wel, voorzitter. Uh, nogmaals, dank uh, wethouder voor de toezegging om de tijd wat uh, te verkorten... en de communicatie eerder op te starten. Want we zijn het volgens mij in deze zaal met elkaar eens... dat we met hogere service mensen willen verleiden... om aan betere afvalscheiding te doen... zodat we minder restafval produceren... en meer hergebruik van grondstoffen doen. En daar zijn we met elkaar op uit. Ook omdat dat op den duur... natuurlijk omdat we met elkaar de kosten ook in de hand willen houden voor onze inwoners. En dat laatste aspect werd in de discussie wel een beetje... Um, beetje apart af en toe gepresenteerd. Want omgekeerd afvalzamelen zal straks... De, de, de financieel ook de meest voordelige oplossing zijn voor de bewoners. Maar nogmaals, dat hebben we net ook al gezegd... we respecteren het feit uh, dat, uh, dat dat nog een vergezicht is... en dat we daar pas in de toekomst aan toe komen... Uh, de, de, de jaarlijks monitoren, de, dat stellen we zeer op prijs. En dan moet ik mijn collega van GroenLinks toch even ondersteunen... in de discussie als het gaat om het omruilen van bakken. Niet dat we mensen willen dwingen om met, uh, uh, um, op een bepaalde manier door te zetten... maar juist als je de service wil verhogen... Mensen wil verleiden en met een afvalcoach. En dan bedoel ik niet lijnen, maar met, uh, met restafvalschijnen, maar met een afvalcoach gaan werken. Dan is het ook handig om met elkaar toch eerst in te zetten op het beleid wat we met elkaar hebben afgesproken. En mocht je daar met een groot gezin of iets dergelijks niet mee uitkomen, dan moet daar maatwerk mogelijk zijn. Maar dat moet de uitzondering zijn en niet de regel. Dank u. Dank u wel, mevrouw Kopen. Meneer Metters. Ja, dank, <tus> dank u wel, voorzitter. Uh... Het CDA die, uh, is het met de keuze die voorgelegd wordt hier door het college eens. Uh, wij zijn ook voorstander van het, uh, van het verleiden en niet van het omgekeerd afval in uh, inzamelen. Uh, wij denken namelijk dat uh, het verleiden op termijn meer resultaat geeft dan omgekeerd afval inzamelen. Dus wij steunen dat uh, die keuze die het uh, college aan ons uh, vooruit uh, ligt. Uh, mevrouw Koper zei het net al, ik had dat willen, uh, willen uh, benadrukken nog eens... dat het uiteindelijk wel betekent dat de kosten op termijn omlaag gaan. Hè? En dat wordt ook uh, aangegeven in de notitie. En die verwachting is er en het lijkt mij ook reëel uh, dat we dat kunnen verwachten. Of het dat bedrag zal zijn is maar even de vraag. Maar op termijn gaat het uh, door betere uh, verwerking wel geld opleveren. Ja. En als je wat nieuws wil... Uh, en, uh, is Zandvoort toe aan wat nieuws? Ja, wat CDA betreft wel. De weg, zoals we die ingeslagen zijn de laatste uh, jaren... die kun je wat CDA betreft niet uh, mee door blijven gaan. Er zal iets moeten veranderen. En daar is Zandvoort aan toe en dan kost dat geld. Dan kost dat dus ook eenmalige kosten die uh, aangegeven staan. En ja, ik, ik wacht ook maar even af voor het antwoord van de, uh, van de wethouder... op de vraag van de heer... Uh, Bruno Bouwberg-Wilson, ja, iedere keer weer, dat vind ik dus ook, die discussie over... wat staat er nou wel of niet in een dienstverleningsovereenkomst? En zijn dat nu extra kosten of hebben we die toen overgedragen? Dat wordt ook iedere keer naar voren gehaald en dat schiet op die manier niet, uh, niet op. Het CDA denkt dat ook in de oude situatie dit nieuw beleid is. En als je nieuw beleid moet gaan maken, moet je daar mensen voor vrijmaken die daarmee aan de slag gaan. En sowieso heeft het natuurlijk structurele kosten... Uh, uh, ...als je materiaal gaat veranderen. Wij zijn dus groot voorstander om een keuze te maken... ...en dan de keuze die voorgesteld wordt door het college. Dekking is een lastig aspect op dit moment... ...en dat is op zichzelf terecht aangegeven. Er is al eens gesproken over cia elegatiereserve ...en laten we in de voorjaarsnoten daarnaar kijken... Nou, die afweging zullen wij maken bij ons stemgedrag zo dadelijk. Ik ben wel benieuwd naar de antwoorden van de wethouder nog hierop. Dank u wel, meneer Metters. Kijk nog even rond, en ik zie helemaal in de uiterste hoek een vinger aan de raadstafel, mevrouw van der Velden. en dat was uw vinger. Gaat u gaan? Ja, dank u wel. Ik, uh, ik, ik zei het net al in de eerste beantwoording van de wethouder... dat ik schrik van wat hij daar vertelt. Dat het haak staat op wat er eerder gezegd is in de commissievergadering. Dat is één. En verder hoor ik hier ook uh, gezegd worden... dat um, nou ja, het streven van GroenLinks en Partij van de Arbeid is... eigenlijk om uh, te komen tot omgekeerd uh, afval inzamelen. Dat is heel mooi... Dat is een mooi streven, ben ik het absoluut mee eens. Het is alleen niet haalbaar. En dat is jammer. En hoe komt dat? We hebben best wel veel hoogbouw. We hebben ook een grote groep ouderen. En dan zou je dus ouderen moeten gaan verplichten... om hun afval gescheiden aan te gaan leveren. En anders zitten zij met meer kosten. Dat is nou toevallig ook weer net de groep... ja, ik wist dat dit zou komen... We zijn het gewoon niet eens met elkaar, dat mag toch? Okay. Uh, mevrouw van der Veld, ik ga een paar korte interrupties toestaan. Mevrouw ja. Gabali is de eerste en daarna de kleine vinger van vrouw Koper. Ja, dankjewel voorzitter. Nogmaals, um, ik zal het nog maar een keer herhalen dan. Wij zijn niet nee? tegen dit duurzaam afval- en beheersplan, nee. Wij zijn, op dit, wij zijn voorstander van het uh, omgekeerd afval inzamelen. Dat daar tussenstappen in moeten worden genomen, ja dat snappen we. En daar zijn we ook voor, dat heb ik ook gezegd. Ja, dat wij op, op termijn zien dat het, het grotere doel is... dat je omgekeerd afval inzamelt, omdat dat gewoon nou eenmaal de manier is waar, wat het meest oplevert. Ja, ik, ik, dat is bijna, bijna een feitelijke constatering, wil ik zeggen. Het, het is onzin wat u zegt dat wij tegen, tegen dit plan zijn. Dat klopt gewoon niet. Oh, nou, weet u, ik zou als ik u was de band even afluisteren... want dat heb ik helemaal niet gezegd. Ik heb Goed. het alleen maar over gehad dat, dat u dat het liefste ziet. En dan de interruptie van mevrouw Koper. Ja... Mevrouw van der Veld, u maakte de connectie tussen, tussen hoogbouw senioren en omgekeerd afval uh, inzamelen, maar omgekeerd afval inzamelen. Dus richten op zoveel mogelijk scheiden en zo weinig mogelijk restafval uh, overhouden wat je dan wegbrengt bij laagbouw. Dat wegbrengen, dat doen alle hoogbouwbewoners, dus die brengen alle vijf soorten weg. Dat even ter toelichting. Vrouw ja, van de En dat doen zij dan met een scootmobiel of een rollator... of met twee krukken of een, wankelend achter een... Ja, ja, dat achter. Nee, ik, ik zie het helemaal gebeuren. Ja. Uh, dit is de laatste interruptie, daarna maakt mevrouw Van der Veld haar betoog af. Mevrouw Koper. Dat doen ze inderdaad nu ook. Ja, goed, mevrouw Van nou, der Veld. Nou, sorry, maar dat doen ze nu niet. Maar goed, dat is een ander verhaal. Tenzij u bereid bent om. Uh meer uh, in gaan zetten om voor de huishoudelijke hulp en dergelijke... want dat zijn degenen die het op dit moment doen. Maar oké. Okay. Be ik begon eigenlijk mijn uh, betoog met het feit dat ik geschrokken ben... van uh, wat de wethouder uh, in beantwoording van de eerste termijn naar voren bracht. Hoewel gemeente Belang Zandvoort een groot voorstander is... van het zoveel mogelijk scheiden van afval, zullen wij hier tegen moeten gaan stemmen. Want ik voorzie dat dit uh, het chipje wat u wilt aanbrengen... in, uh, in alle vuilnis-emmers dadelijk als een soort strafje wordt neergezet. En daar kan ik mij absoluut niet in vinden. Daar wil ik het bij laten. Dank u wel, mevrouw Van der Veld. Meneer Berg, tweede termijn. Eh, dank u, voorzitter. Eh, ik hoorde. Uh, collega Karim Al-Gabali... Uh, beginnen over het strand... en toen schoot me toch nog iets te binnen wat ik wilde aanstippen. We hebben strandhuisjes staan... 650 stuks. Daar staan beneden op het strand... staan uh, hele grote stalen... metalen bakken... en daar gaat al het afval in. Zowel grofvuil als... Uh, fijnafval. Het is toch 650 woningjes... die er staan. is dus 10% van de, van de bevolking... Van, van, van de huishoudens, denk ik, in zijn antwoord... Uh, gaan we daar ook wat aan doen om het, om het beter te scheiden? Dat zou ik graag ook nog een verduidelijking van willen horen, alsjeblieft. Dank u wel, meneer Berg. Volgens mij is deze tweede termijn uitbundig geweest. Uh, de wethouder heeft net aangegeven dat hij een schorsing wil. Dat zal ongeveer tien minuten zijn, schat ik in. Dus ik schors uh, deze vergadering voor ongeveer tien minuten.